Bij de bekendmaking van de bezuiniging op Defensie vorige maand... zei Hille dat wat hem betreft de grens was bereikt. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem... is onwel geworden na een lekkage van chemische oplosmiddelen. Een specialist onderzoekt hoe schadelijk de vrijgekomen stoffen zijn. Zeven medewerkers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Ze werken op een afdeling waar postzegels worden gemaakt. Bij het bedrijf worden onder meer postzegels en bankbiljetten gedrukt.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 De lijn met Robert Meder. Goedenavond tot 11 uur is dit de sport op Radio 1. In Gent is afscheid genomen van de vorige week overleden wielrenner Wouter Weiland. Mensen uit alle lagen van de wielersport waren aanwezig. Dichtbare familieleden, en vele vrienden. Welkom elk van u. En de play-offs voor het laatste ticket in de Europa League. Beginnen morgen, Rodi C start daarin als een van de favorieten. weet weten dat we van al die ploegen kunnen winnen. Maar dat we ook een ploeg hebben die daar ook heel makkelijk van kan verliezen... als er een paar uh, niet doen wat er, wat er van ze gevraagd wordt. Dat zei Rob Wielaert. Hij blikt straks vooruit op de ontmoeting met Groningen. En de Fanny Blanke's Koen Games staan ook weer voor de deur. Volgende week zondag gaat Rutger Smit kogelstoten. Niet in het stadion, maar in het centrum van Hengelo. Het publiek zit er onwijs dicht uh, dichtbij op. En uh, ja, dat, dat is wel een extra motivaat, uh, motivatie voor, uh, voor onze werpers. En dit is tot 11 uur en dan is langs de lijn. We beginnen natuurlijk in Dublin, de finale van de Europa League. Porto Braga, die. 62 minuten houdt, 1-0 de voorsprong voor Porto. Dat was verwacht en uh, ook wel uh, verdiend. Alhoewel, een minuut na rust nadat in de eerste helft 1-0 werd gemaakt door Falcao. Zijn zeventiende van dit seizoen in Europa. Daarmee al dik topscorer, Europees gezien in één seizoen. Uh, hij uh, gaat daar voorbij aan bijvoorbeeld Jurgen Klinsman, die uh, 15 doelpunten ooit scoorde in één jaar, in één seizoen. 1-0 uh, dus uh, door Falcao, in, vlak voor rust was dat en vlak na rust. Een invaller, een enorme kans moest Soto. Ik moest een beetje aan Arjen Robben denken tijdens het WK en de finale alleen op de keeper af. Maar die keeper was goed en is goed, want dat is uh, Helton. De keeper van FC Porto en uh, Mossordo was uh, gekomen in het veld bij Braga. Omdat Braga de gelijkmaker minimaal moet gaan maken in Dublin. Op Dublin Arena, vroeger ook wel bekend als Lansdowne Road. Uh, 52.000 man hebben een hele matige eerste helft gezien. Met als enige echt uh, hoogtepunt dat doelpunt van Falcao. Want het was een hele fraaie voorzet vanaf de rechterkant en, uh, van uh, Freddy Kerin. En de manier waarop hij hem inkopte, deze Falcao, zorgde ervoor dat alle ogen die al op hem gericht waren uit heel Europa en misschien wel uit de hele wereld, maar met name uit Engeland, uh, dat die uh, uh, nog meer open zijn gegaan. Dat deze Falcao een hele grote is en dat is hij ook. Hij uh, kijkt nu naar achteren, want uh, Braga gaat in de aanval via de rechterkant. En probeert dat te doen via Custodio. Die één keer op doel heeft geschoten. De voorzet komt niet aan. Maar Braga is in de tweede helft wat meer gaan voetballen. In de eerste helft nogal veel schoppen. Richting Hulk en richting Falcao, bijvoorbeeld. Maar nu is de bal net iets te hard voor Paulo Cesar. Een Braziliaan, een van de vele. Brazilianen. Je zou bijna kunnen praten over uh, Brasilia Raga. Want uh, het is een en al Braziliaans wat hier speelt. Uh, de keeper is een uh, goede Artur. We hebben achterin uh, mensen uh, als uh, uh, Lima... En dat zijn allemaal Brazilianen. En ook bij Porto kennen we wel wat Brazilianen. Maar de grootste man is een Colombiaan. Dat is Falcao. Hij heeft gescoord. Wij zitten in de tweede helft. Die tweede helft is bijna 20 minuten oud. En Porto, het grote Porto. Gelegen overigens slechts 47 kilometer van Braga. Dat is een nieuw record overigens tussen twee ploegen. Het oude record was tussen KV Mechelen en PSV in 1988. Dat was nog 84 kilometer verschil. Nu dus 47 kilometer verschil met z'n allen naar Ierland. Gereisd en nu ziet dat Porto in de aanval gaat via de linkerkant. Varela geeft de bal voor, maar de bal gaat net over de dekland. En dus op het dak van het doel. Geen problemen voor keeper Arthur van Sporting Braga. Die problemen heeft hij maar één keer gehad. Dat enige doelpunt tot nu toe in de wedstrijd van Falcao in de eerste helft. Brengt de stand na 65 minuten spelen bij Porto Braga op 1-0.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 Ik heb zo veel I ik heb. Ik heb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 Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Sport kort. Tennissen Robin Haase heeft de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Nice. Haase won in twee sets van Stachowski uit, de uit Oekraïne... en speelt in de kwartfinale tegen een Roemeen, Hanescu. Kiki Bettens moet haar debuut op een Grand Slam-toernooi nog even uitstellen. Bettens verloor in de eerste kwalificatieronde op Roland Garros... van de Oostenrijkse Moisburger. Michele Krajicek bereikte in Parijs wel de tweede kwalificatieronde. Zij won van de Chinese Han. De Spaanse motocureur Dani Pedrosa heeft voor de tweede keer binnen een maand een operatie ondergaan. Bij Pedrosa werd een plaat in zijn uh, gebroken rechte schouder gezet. Vier weken geleden was bij hem een, inbrek, een ingreep nodig om een breuk in zijn linker sleutelbeen te herstellen. Pedrosa is de nummer drie in het WK-klassement van de MotoGP, maar zijn deelname aan de Grand Prix op 5 juni in Spanje is nu twijfelachtig. De Nederlandse Rugbybond heeft Alex Chang als bondscoach van de Nederlandse mannen benoemd. De Australiër is al sinds 2007 coach van de Dukes in Den Bosch. Zijn voornaamste taak is om zich met oranje te handhaven op het huidige niveau in de European Nations Cup. En Wim Stroetinga heeft de tweede etappe van de Olympia's Ronde gewonnen. De rit ging van Noordwijk naar Olst over een afstand van 202 kilometer. Stroetinga was de snelste in de massasprint in Olst. Jetse Bol blijft in het bezit van de Leiderstrui. En in de elfde etappe in de ronde van Italië... ging het vandaag van Tortoretta naar Castel Fidardo... over een afstand van 142 kilometer. U hoort Joris van den Berg. Een kopgroep van elf man tekende die etappe. En dat had vooral te maken met de aanwezigheid... van de nummer drie van het algemeen klassement. Christophe Lemmevel zat erbij bij die elf. En dat groepje, met ook Steven Kruiswijk aan boord... pakte een goede twee minuten voorsprong op het peloton. Lemmevel staat in het algemeen klassement op 1.19. En dat betekende dus, alarm bij de ploeg Saxobank, de ploeg van klassementsleider Alberto Contador... de drager van de roze trui. Die ging ook op jacht naar die groep, maar je zag ze ook even twijfelen. En toen kwam er hulp van Astana onder meer... en de Italiaanse ploeg Diqui Giovanni. En toen ging ook Saxobank weer rijden en werd het gat snel gedicht. In de slotfase liep de weg, dat deed hij de hele dag trouwens, op en neer... vervaarlijk op met stukken tot 10 Daarin waren nog twee koplopers over. Daniel Moreno en Ignatas Konovalovas, Niet de namen die hier verwacht... En uit het peloton kwamen er ook niet meer de namen die hier verwacht werden. Nee, één man wist het gat naar de laatste koploper Moreno te dichten. Dat was de Fransman Jean Gadret, een veldrijder. Hij heeft twee keer de titel in Frankrijk gepakt op dat gebied. En hij soleerde naar de ritzegen. Rodriguez werd tweede, Visconti derde, Serpa vierde... en roze truidager Contador vijfde. Steven Kruiswijk verspeelde anderhalve minuut... maar hij liet zich tenminste zien vandaag. Morgen is het een dag voor de sprint. Ja, terwijl het peloton zijn rondjes reed in Italië... hebben in Gent familie en vrienden de laatste eer betoond... aan de Belgische wielrenner Wouter Weiland. Weiland kwam vorige week maandag om het leven bij een val... in de Ronde van Italië. In de Sint-Pieterskerk in Gent werd vanochtend een dienst gehouden. Tichtbare familie genoten en vele vrienden. Welkom elk van u. De uitvaartdienst werd door vele mensen bezocht. Allen kwamen Wouter Weiland een laatste groet brengen.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 When I moved again, I Een van de coolste jongens uit het peloton, zegt Farrar. Zijn haar zat altijd goed. Maar hij was niet alleen cool, hij was ook aardig. Een bijdrage van Steven Dalebout. Het is 17 minuten over 10. <coughs> keek er in de bekende keel. En die, uh, ik dacht dat in België uh, hard speelde... Maar in Portugal kunnen ze er ook wat van. Ik zit mee te kijken. Ja, nou in de eerste helft hebben we een overtreding gezien van eentje van Braga. Nou dat was, van die zeggen donkerrood van Silvio. Maar zojuist zagen we een overtreding waar je normaal echt een gele kaart voor krijgt, maar scheidsrechter. Caraballo, die denkt er heel anders over en dat heeft te maken, en dan heb ik het over een overtreding bij een 1-0 voorsprong voor Porto van Sapunaru een Roemeen, en die had al een keer een gele kaart en mensen van Braga na die uh, mogelijk tweede gele kaart waren woest op de zetten, want hij had hem ook gewoon moeten geven, maar deed dat niet een beetje marchanderen, heet zoiets uh, we zitten in de tweede helft, uh, nog een kwartier te gaan, en als je dan kijkt naar de wedstrijd, dan is het logisch dat Porto met 1-0 voor staat, want kijk eens naar de cijfertjes, 131 keer tegen elkaar. 92 keer winst voor Porto. 17 keer maar verloren. En allemaal in de competitie. Dit seizoen ook in de competitie. Twee keer tegen elkaar gespeeld. En het werd 3-2 voor Porto. En 0-2 in Braga. Ook voor Porto. Porto dat kampioen werd. Zonder ook maar één verlieswedstrijd. Het is wat. En 38 punten daarachter in de competitie in Portugal. Kwam Braga op de vierde plaats. Maar Braga kan aardig voetballen. Zo af en toe. Want dat weten bijvoorbeeld clubs als Celtic. Arsenal. 2-0 van gewonnen in in de Champions League groep werden wel derde achter hetzelfde Arsenal en Shakhtar Donetsk. Maar ook uh, bijvoorbeeld gewonnen van Liverpool, van Kiev, van Benfica En nu in de aanval. tegen Porto. Het schot is uh, heel zacht en niet goed. Uh, van uh, Mejong, een invaller. Uh, Albert Mejong, een man uit uh, Cameroon. Die toch een uh, mogelijkheid krijgt om lekker uit te halen richting het doel. Maar het is een rollertje. Een makkelijke prooi voor Helton. De keeper van uh, FC Porto. Porto dat ooit nog kampioen gemaakt werd. En in datzelfde jaar de beker won door Co Adriaanse. Waar is hij? Uh, gebleven. Misschien zien we wel op de Nederlandse velden terug. Uh, nog altijd 1-0. Maar dan moet je geen foutjes maken. Zoals er even op bleek dat Palau uh, dat deed met in de buurt... de man van het doelpunt Falcao, de, de Colombiaan. En die maakt nu een overtreding op diezelfde Palau... bij wie hij zo goed uit de rug wegliep... bij de voorzet vanaf de rechterkant van Gerdin. Die ondertussen overigens vervangen is door Belushki, een Argentijn. Maar Gerdin gaf de voorzet en uh, deze Falcao... Die ik nu volop in het scherm had. Heeft een mooi doelpunt gemaakt. En daardoor staat het nog altijd 1-0 voor Porto. We zitten een kwartiertje nog te gaan voor het eind van de wedstrijd. En dan gaat Porto weer een mooie prijs halen. Zoals we dat al vaker hebben gedaan. Al twee keer de Champions League, 87 en 2004. En de uefa Cup een keer gewonnen. En nu dus die hele mooie prijs, de Europa League. Het is niet de allerhoogste prijs, maar het zit toch hartstikke vol hoor. Stampvol in de Dublin Arena met 52.000 man. En ook over heel Europa wordt er naar deze wedstrijd gekeken. Ondanks dat er twee Portugese clubs zijn. Een overtredingje, klein overtredingje van invaller Mossoro. De Braziliaan, die daar natuurlijk helemaal niet mee eens is. Hij is de man van de enorme kans. De enige echte kans voor Braga in deze wedstrijd. Een minuutje naar rust. Hij had de gelijkmaker moeten maken. En dan uh, was FC Porto met André Vias Boas, de 33-jarige jonge trainer, uh, in de problemen gekomen. Die Vias Boas uh, heeft uh, vroeger als klein Jochi al opgekeken tegen de trainer van de andere partij, Domingos. Hij, de trainer van Braga, heeft gevoetbald bij Porto. En daar stond die kleine Villas Boyas naar te kijken en wilde ook voetballer worden. Nou, hij is er niet geworden. In ieder geval niet een grote, maar hij is wel weg op weg een hele grote trainer te worden als Braga de bal weer heeft. Omdat de voorzet niet uitkwam. Braga in de aanval via de linkerkant. Via wie uh, is dat? Paulo César, de Braziliaan van Hij uh, Heeft de bal even meegegeven aan invaller Mossoro. Mossoro probeert zich uh, er langs te wurmen aan de linkerkant. Dat lukt niet en via Mossoro zelf gaat de bal over de zijlijn. Gaan we wissel krijgen aan de kant van Porto. Eruit gaat Silvestre Varela, een uh, Portugees. En erin komt bij Porto James Rodriguez. En James Rodriguez moet dan het slot op de deur worden in deze wedstrijd verder. Want uh, Porto wil natuurlijk heel graag die uh, voorsprong vasthouden. Uh, deze Rodriguez is een, uh, uh, uh, wel een aanvallende speler, een Colombiaan ook. Net als uh, uh, Falcao. En hij uh, zou misschien ook wel voor een uh, mooi doelpunt kunnen zorgen. Als Falcao de bal heeft, maar opgevangen wordt door Paoloa. Palau, moet ik zeggen, de uh, Braziliaan. Meteen een overtreding daarna en een gele kaart voor invaller KK. KK, uh, geen familie van de grote KK van Real Madrid. Hij is uh, ingevallen in de tweede helft en krijgt zijn... Uh, gele kaart. Ja, we hebben er al heel wat gezien aan de kant van Braga. Het was ook een beetje de verwachting dat het een harde wedstrijd zou worden. En uh, dat is het ook wel geworden bij Tijd en Meilen. Vier gele kaarten aan de kant van uh, Braga en uh, eentje tot nu toe bij Porto. Maar Braga speelt inderdaad veel harder dan uh, de heren. Twee, 47 kilometer verderop in uh, Noord-Portugal uit uh, Porto. Hulk staat bij de vrije trap, want die is ook nog gegeven. We zitten in de 80ste minuut. Hulk spelend vanaf de rechterkant, maar een uitstekend linkerbeen ook. Ook Albert, eh, nee, wie is dat? Eh, die nieuwe man staat erbij. Die geeft een klein tikje en dan Hulk van heel ver, maar heel hoog over. Dus blijft het ook na 80 minuten. Met nog 10 minuten dus te gaan in de wedstrijd tussen Porto en Sporting Braga. De finale van de Europa League. 1-0 voor Porto.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 En down en dirty. De PSV-leiding gaf gisteren een uitsluitsel. Fred Rutten is ook komend seizoen trainer in Eindhoven. Na het matige seizoen van, uh, met PSV was dat natuurlijk een, een welkom geschenk voor de geplaagde coach. Dat zou je denken, Fred Rutten. Ja, nee, uh, ik heb. Ik uh, dacht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 en eh, op hypothetische vragen, zou ik dit doen, zou ik dat doen of weet ik of wat. Daar heb ik geen behoefte aan. Even een andere kwestie. Ballas Dujak. Ja. klopt het dat hij weggaat? Dat hij naar een ja, niet uit te spreken naam in Dagestan gaat? Ook waar Roberto Carlos speelt, waar Mark Buzufa speelt? Ja, daar, ben ik, daar ben ik op dit moment niet van, van te hoort. Uh, kijk, ik heb ook ergens gelezen in een of andere headliner dat, uh, dat er een hele serieuze belangstelling is voor Ballas Dujak. Nou goed. In die geruchten, die komen altijd na het seizoen komen die op gang. Maar dus ik ben niet exact op de hoogte of dat wel of niet 100% waar is. Fred Rutte was dat tegen Angelo Terwiel. Gek hè, dat die coaches dat niet weten, Andy. <laughs> ik, maar ik heb ook wel met ze te doen hoor. Elke dag weer uh, uh, dezelfde vragen. En uh, hij weet het natuurlijk uh, donderschroep, maar hij kan het pas uh, vertellen als het zo is. En uh, de feiten zijn in Dublin dat het 1-0 staat voor Porto. Tegen Braga. En er een hoekschop komt voor Braga. Het is een van de laatste mogelijkheden. Nou ja, we hebben nog een minuutje of drie te gaan in deze wedstrijd. Maar ik heb zo weinig kansen gezien van de, de ploeg 47 kilometer van Porto vandaan. Het is een hoekschop die genomen gaat worden door Allan, Een Braziliaan. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Maar een ongelooflijk slechte hoekschop. Echt knap dat je hem zo, zo ver uh, langs alles en iedereen kunt uh, schieten. En Braga dat uh, één keer een prijs heeft gewonnen in de eigen competitie in 1966. De beker van Portugal wil zo graag toch een uh, mooie prijs eraan toevoegen. Maar als het zo blijft voetballen, dan uh, wordt het niets. Het ene doelpunt van Falcao dat hier tot in den treuren wordt herhaald. En terecht, want het is een uh, van de weinige hoogtepunten in uh, deze wedstrijd. Het doelpunt van Falcao in de 44ste minuut. Is vooralsnog matchwinner. Of kan Braga nog iets? Nou, dit is geen beste bal. Opgevangen door Belushi Die uh, al een keertje dichtbij was bij een doelpunt voor Porto. De bal net langs het doelschoot van uh, keeper Arthur. Die opvallend weinig te doen heeft gehad. Tegen toch de goede voetballers van uh, Porto. Ook hier een groot verschil in uh, budget. Porto gewoon de rijke club. En Braga, de wat minder rijke club, die moeten doen met wat Braziliaanse afdankertjes. En, en spelers die heel aardig kunnen voetballen, maar niet echt top zijn. En dan toch in dit seizoen, je hebt zo van die seizoenen, dan kom je opeens heel erg ver. Dan win je van Celtic, Sevilla, Liverpool, Kiev, Benfica in de halve finale. Het is allemaal net aangeweest, maar meer dan genoeg. Nu is Braga weer in de aanval. We zitten in de 89ste minuut. Maar de aanval wordt afgeslagen en dan gaat de bal helemaal terug naar keeper Artur. De 30-jarige Braziliaan. Die het goed heeft gedaan in deze wedstrijd. Ook die ene actie na. Maar hij was kansloos bij de actie van Falcao. Nou, dit is een overduidelijke elleboog van Paulão, De verdediger die mee naar voren gaat. En dan wordt er nog eventjes gediscussieerd in het Portugees. Want dat heeft er ook mee te maken dat Brazilianen zich goed verstaanbaar kunnen maken. Nou, hij legt gewoon even de linker elleboog in het gezicht van zijn tegenstander. In dit geval is dat... Uh, uh, Otamendi, Otamendi, een uh, Argentijn, een international, die het goed heeft gedaan, achterin geen problemen heeft gekend. En natuurlijk de blauw-witte uit Porto, zij staan te juichen, zij zijn blij, want zij gaan weer een prijs halen na 2004 toen... Uh... De Champions League werd gewonnen onder José Mourinho. En in 2003 de UEFA Cup gaat er nu weer een mooie zeven jaar later. Hé, hey, zeven jaar later. Inderdaad, net als Ajax is het nu Porto dat wel een hele grote prijs gaat winnen. Dat moet Ajax nog gaan doen. Die hebben afgelopen weekend dat, uh, die landstitel gehaald. Maar Porto gaat, uh, die krijgt uh, nog een gele kaart. Helton die even aan het... Uh, Tijdtrekken is de keeper van Porto. Porto gaat een mooie prijs winnen voor in de prijzenkast. Als het zo blijft. We hebben nog een halve minuut te gaan. Vijf wissels wel gezien aan beide kanten. Drie bij Braga en twee bij Porto. Dus we zullen er nog wel een minuutje of drie bij krijgen. Als Porto in de aanval gaat via de matchwinner. Maar die maakt Hens. Uh, het is uh, uh, Falcao, de Colombiaan, die Hens maakt. En dus een vrije trap voor Braga. Terwijl de trainer, uh, Villas Boas... Van, uh, van Porto zich uh, heel boos maakt over het feit dat die hensbal werd gegeven. Krijgen we drie minuten extra tijd in Dublin. 52.000 mensen hebben absoluut niet genoten van een uh, spetterende wedstrijd. Het is een hele magere wedstrijd geweest. Als het... De bal naar voren wordt geschoten en hier het voorbeeld wordt gegeven. De linksback Silvio van Braga die de bal volkomen verkeerd raakt. En dat zijn mogelijkheden. Het zijn geen kansen, het zijn mogelijkheden. Hij krijgt hem in de buurt van de achterlijn bij de kruising, zeg maar, bij het strafschopgebied. En als hij een voor kan geven, dan kan het gevaarlijk worden. Maar hij verprutst de bal bij die achterlijn en de bal rolt dan ook simpel over die achterlijn. En door Helton, de keeper van Porto, is de bal weer in het spel gebracht. Porto toch een veel betere ploeg dan Braga. Dat, dat blijkt ook wel in de competitie. Uh, 3-2 en uh, thuis en 0-2 in Braga. Allebei de keren gewonnen de onderlinge confrontaties door Porto de landskampioen voor de 25e keer. Eén minuut zit erop van de extra tijd. Keeper Hel, uh, Arthur van Braga schiet de bal nog een keer richting het strafschopgebied. Daar staan alle lange mensen, de verdedigers. En dan wordt de bal weggekoopt, Kan er omgeschakeld worden door Porto? Nee, want de bal wordt uh, toch weer teruggebracht. Maar dan is het een uh, verme trap naar voren uh, via Rolando. Dat uh, gaat de bal wel over de zijlijn. En mag er gegooid worden door Braga. De bal moet weer naar voren worden geramd. Anderhalve minuut van de extra tijd zit erop. Wie wordt er... Uh, winnaar. Dat is uh, de vraag. Vooralsnog is het natuurlijk Porto. Maar Braga met een slotoffensief. Bal naar links. Naar Silvio. Silvio bal naar voren. Moet de bal eindelijk weer naar voren worden geramd in het strafschopgebied. Dat gebeurt niet. Er wordt uh, gepingeld door Alan. Maar hij krijgt hem wel bij Silvio. Silvio aan de linkerkant met de voorzet. Maar die is weer niet goed. En dan krijg je uh, geen kansen. Geen mogelijkheden als uh, Braga zijnde. Terwijl je toch de mogelijkheden hebt om die bal voor te geven. Maar dan krijg je geen kans omdat het zo verput. En dan is het 3 tegen 3 als Porto eruit gaat. Aan de linkerkant staat Falcao te wachten, maar hij wordt niet aangespeeld. En dus kan Braga overnemen, omdat het knullig balverlies is. Meteen de bal naar de andere kant. En dat wordt gevaarlijk. Oei, dat scheelt weinig, maar het is buitenspel. Gegeven aan Albert Mejong, de man uit Cameroon. Die leek een hele grote kans te krijgen, omdat hij achter de verdediging wegging. En het is geen buitenspel van Mejong. Mejong... Uh, Wordt uh, teruggevlacht. Een medespeler van Mejong. Lima stond wel buitenspel. Uh, maar. Uh... Uh, of nee, het was niet Lima. Het was uh, uh, Van Dinho die uh, buitenspel stond. Maar die uh, speelde de bal niet. En dus was dit een foutieve beslissing van Carballo. De scheidsrechter uit Spanje. Maar de bal was toch over het doel gegaan. En dus mag Porto in de laatste 20 seconden van deze wedstrijd nog een vrije trap krijgen. En een gele kaart incasseren. Nummertje 7 in deze wedstrijd. Vanwege tijdrekken. Maakt allemaal niet veel uit. Want zo dadelijk zal ook Rolando met de armen omhoog gaan staan. Met de Europa League BK omdat Porto gaat winnen. Porto nog in de aanval, wordt gestuit. De allerlaatste mogelijkheid, want drie minuten zitten erop. Maar ook die wordt uh, verprutst. Of kan het nog een keer? Als uh, de bal uh, terecht is gekomen bij Allan. Allan tussen twee man wordt even getackled. Krijgt een vrije trap mee. 3 minuten en 15 seconden zitten we in de extra tijd. 1-0 Porto. Doelpuntenmaker Falcao in de 44ste minuut. 1 minuut voorrust. Grootste kans voor Braga. 1 minuut na rust voor Mossordo. Die had erin gemoeten. Keeper remt als een dwaas naar voren. Want hij gaat ook meehelpen in de aanval. Arthur is een lange vent. Daar komt die vrije trap richting Arthur. Die komt de bal door. Maar in de handen van zijn compaan. Aan de andere kant Helton. En Helton zal hem lang vasthouden. En dan wordt er gefloten door scheidsrechter Caballo. En wint Porto de Europa League van dit seizoen. Door het doelpunt van wie anders dan. Falcao met 1-0 van Braga. Goed, gaan wij vooruit kijken naar de play-offs. Morgen begint uh, Rodi SC met een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Inzet is een plaats in de voorronde van de Europa League. En na een periode vol sportieve misère... is Rodi SC weer een club waar rekening mee gehouden moet worden. Vandaar dat ze als favoriet van start gaan in de play-offs. Rob Je Wij weten dat we van al die ploegen kunnen winnen... Maar dat we ook een ploeg hebben die daar ook heel makkelijk van kan verliezen... ...als er een paar uh, niet doen wat er, wat er van ze gevraagd wordt. En, uh, maar ik ga wel met heel veel vertrouwen die play-offs in. Uh, ADO, eerste wedstrijd uit, is denk ik ook een voordeel. En daarna thuis. Uh, we hebben een schorsing met Mats, maar ze hebben ook een schorsing. En uh, zij missen Verhoek en uh, Koem, volgens mij. Dus ja, dat zal een uh, ADO die al niet echt goed in vorm is... ...maar dit is weer een wedstrijd op zich waar ze in één wedstrijd uh, de ommekeer kunnen maken... Dus het zal een hele lastige wedstrijd worden, denk ik. Je zegt het al, de tweede wedstrijd is thuis. Dus in Roders voordeel. Dat ligt aan het resultaat dat we uithalen, natuurlijk. Maar uh, inderdaad, thuis zijn we dit seizoen heel sterk. Al moet ik zeggen dat uh, als ik terugdenk aan de wedstrijd Ado thuis, is uiteindelijk een gelijk spelletje geworden. Maar had denk ik Ado meer kans en meer uh, recht op de overwinning. Dus wat dat betreft uh, moeten we eerst maar eens even goed uit uh, de uitwedstrijd komen. Wat ik de indruk dat zuid limburg hunkert naar Europees voetbal? Nou ja, we hebben wel het gevoel dat we met deze groep uh, nog niet klaar zijn. En natuurlijk, uh, uh, in het begin van het seizoen roept iedereen tussen de 10 en de 12 de plek. Maar wij hadden die, uh, die doelstelling al lang bijgesteld uh, vanaf de winterstop. En wij wilden gewoon inderdaad bij de play-offs eindigen. En uh, het heeft er zelfs nog dichtbij gezeten dat we vierde konden worden. Dat is niet gelukt, maar uh, we willen inderdaad een prijs pakken. Want dit is nou een leuk seizoen, maar uh, we hebben nog niks. Wat is jullie kracht? Ja, dat we toch wel echt een team zijn. En we hebben zeker in de omschakeling heel veel lopende mensen. Uh, redelijk makkelijk scorend vermogen. Maar ik denk vooral dat we echt een team zijn wat voor elkaar wil vechten. En uh, Er gaat nog een heleboel fout. Maar zolang je met elkaar uh, blijft vechten en je taken uit blijft voeren... Ja, dan, dan zijn wij een ploeg die je moeilijk verslaat. Dat zie je ook wel. We spelen wel veel gelijk, maar je wint heel moeilijk van ons. Dus wat dat betreft uh, moeten we kijken of we nu echt op resultaat kunnen spelen in, de, in deze wedstrijden. Het verwacht je aan te treffen in Den Haag, want ADO doet de laatste vier wedstrijden het niet geweldig gedaan. Misschien zegt het niets, maar of is het een Nou, Ik denk dat het niks zegt. Ik denk dat het uh, bomvol zit. De sfeer zal goed zijn. En uh, we hebben net wat beelden gezien tegen Groningen. Ja. Als, als ze inderdaad heel lang uh, geen balbezit hebben en uh, niet goed spelen, dan kan het publiek wel eens tegen zich gaan keren. Maar over het algemeen staat daar gewoon een, een echte twaalfde man. En ze uh, zullen zo dit aangrijpen om weer uh, inderdaad met een goed gevoel ook naar na de uitwedstrijd uh, tegen Roda te gaan. Dus ik verwacht een, uh, een heet avondje. Dat was Robbie Wielaert van Roda dat heeft morgen gespeeld tegen ADO Den Haag. FC Groningen haalde dit seizoen een recordaantal van 57 punten in de competitie. Dat is goed voor de vijfde plaats, maar de teleurstelling was groot... toen op de slotdag, op een haar na, de vierde plaats... goed voor directe plaatsing in de Europa League... werd gemist door de 0-0 tegen PSV. FC Groningen laat zich nu op voor de play-offs confrontatie met Heracles. De Ameloo'ers zijn in vorm. FC Groningen was juist al heel vroeg goed dit seizoen. Wordt verdediger Jonas Evans? Ik denk uh, vooral uh, de eerste helft van het seizoen hebben we echt goed, uh, goed voetbal gespeeld. Ja, we stonden toen wel uh, hoog in het klassement. Natuurlijk hebben we na, na de winterstop uh, een iets mindere periode gehad van vier, vijf wedstrijden... waar we toch uh, ja, veel punten hebben laten liggen. En, uh, ja, we zijn aan het dal gekropen en uiteindelijk zijn we aan vijfde geëindigd. Daar zijn we wel een beetje ontgoocheld over geweest gezien uh, ons seizoen. Maar uh, ja, we moeten gewoon verder kijken nu naar de playoffs. En uh, dat uh, plaatsje in Europa proberen af te dwingen. Evens vond bij het sterk gestarte Groningen vlot zijn draai. En dat gold ook voor nieuwkomer Michael Kieftenbelt. Die kwam als middenvelder, maar speelde op rechtsback. Ik had eigenlijk nog nooit gespeeld. Eigenlijk. En, uh, ja, dan moet je terug naar de basis. En dan moet je, de basisdingen moet je gewoon weer weten van de, van de rechtsback... En als middenvelder waren het allemaal abc'tjes wat je moest doen. En kijk, er kwam ook bij dat ik van de jubiletje naar de eredivisie ging. Dus dat was ook nog een stapje hoger. Dus ja, dat had wat aanpassingen nodig. Maar uh, ja, ik denk wel dat het uh, een aardige eerste seizoen is geweest. Het zegt al genoeg dat je een van de spelers bent die de meeste minuten heeft mogen maken. De meeste wedstrijden heeft gespeeld in ieder geval. Ja, nee, dat voelt heel goed. En, uh, ja, ik heb een paar wedstrijden gemist door een schossing. Ja, dat moet volgend jaar wat minder. En, uh, nee, maar ik ben wel heel uh, stoom fit geweest en daar, daar ben ik ook wel heel blij mee. Pieter Huistra heeft zo'n jonkie als Kieftabeltje verbaasd op een andere positie? Totaal niet gewend om rechtsback te spelen en dan toch overeind blijven en zoveel minuten maken? Nou, dat is natuurlijk, op zich is dat knap. Het, het verbaast me eerlijk gezegd niet. Want uh, we wisten natuurlijk wel hoe, de, hoe deze jongen in elkaar zat. Uh, we wisten wel dat hij uh, bepaalde kwaliteiten heeft. En, uh, vanaf het begin, eigenlijk in de voorbereiding, was wel duidelijk dat hij wel uh, leergierig was om het ook gewoon op die positie te proberen. En daar begint het vaak mee. En je kunt wel van tevoren zeggen, ja, ik, ik heb er nooit gespeeld en ik wil niet. Maar als je er voor open staat en, en je grijpt je kans aan, ja, dan, dan kunnen er ook mooie dingen uit de voorschijn komen. Jonas Ivens kwam van KV Mechelen en kreeg in Nederland ineens te maken met de naast hem spelende Grankvis die graag inschuift. En hij moest ook nog meevoetballen. In België wordt er niet echt verwacht van de verdedigers dat ze die opbouw zo verzorgen als hier in Nederland. En, uh, daarin heb ik uh, toch stappen gemaakt en denk ik uh, dat ik volgend jaar zeker nog, uh, nog stappen kan maken. Want uh, je hebt naast je bijvoorbeeld krankvis staan die nogal graag inschuift en dan sta je dan ineens één tegen één vaak. Ja, klopt. Inderdaad, uh, ja, Andreas is iemand die, die graag uh, met de bal in de voet indribbelt. En uh, ja, daar, daar sticht hij toch wel gevaar mee. En, uh, en is gewoon belangrijk om uh, de backs uh, bij te houden en een uh, middenvelder uh, terug te roepen. En op zich is dat wel, uh, wel redelijk goed verlopen dit seizoen. Als je kijkt nu naar zijn, uh, zijn inspeelpaas, uh, naar het meedoen in het positiespel, dat is veel beter dan aan het begin van het seizoen. Dus hij heeft wat dat betreft ook uh, een goede ontwikkeling doorgemaakt, vind ik. Morgen is het tijd om iets recht te zetten voor FC Groningen. In de competitie werd met 3-0 en 1-4 verloren van Iraklis, dat dus misschien wel favoriet is in deze twee-kamp. Ja, is een tegenstander duidelijk waar we moeite mee hebben. Uh, goed voetballende tegenstander. Uh, ja, waar we, we dus echt heel goed uh, georganiseerd en uh, ja, in een bepaald discipline moeten spelen om, uh, ja, om in ons eigen spel te komen. Dat is heel belangrijk. Heb je lessen geleerd of heb, heeft de ploeg zijn lessen geleerd? Nou ja, dat, dat gaan we natuurlijk wel vanuit. Uh, we willen graag die volgende ronde inkomen. En, dus dan zul je toch langs Heracles moeten. Maar we beseffen wel dat we, uh, nou ja, dat, dat we daar met vol energie uh, naartoe moeten. Want uh, ja, als, anders dan uh, wordt het hem niet. Hoe hongerig zijn jullie nog na het net mislopen van directe plaatsing voor de Europa League? Ja, we hebben een mooi jaar gehad. Maar goed, als je zonder prijs, en zo zie ik het toch wel om Europees voetbal te halen, als je zo het seizoen afsluit, dan, ja, dan kijk je daar toch met een minder gevoel op terug als dat je de play-offs winnend afsluit. Dus daar gaan we ook alles aan doen. Ja, voorin zijn ze wel sterk. Maar Menteer als Everton, Everton die, die best lukt. Ja, zitten we in een goede flow. Uh, nu ook weer dit weekend 3-0 gewonnen, dacht ik, tegen, tegen Ado Den Haag. Ook een, een moeilijke concurrent. En uh, ja, dan zie je toch dat uh, als ze de ruimte krijgen ze wel uh, goed voetbal kunnen brengen. Maar wel vol ervoor gaan, want 50 geworden, dan moet het ook. Hè? Ja, tuurlijk. We zijn het aan onszelf verplicht om uh, voluit te gaan. Een bijdrage van uh, Frank Wielaert. Morgen dus meer over die wedstrijden in de lopende programmering. Zoals wij het zeggen hier op één wedstrijd. beginnen om kwart van negen. En dan de Giro, die is deze week uh, de koers waar de wielerliefhebbers zich op richten. Maar ploegen met uh, budgetten van vele miljoenen geëquipeerd, ge ge zoals je zo mooi zegt. Maar in de marge van de wielersport wordt er ook elders gereden. Bijvoorbeeld in het altijd uh, gezellige Iran. In de noordwestelijke provincie Azerbeidzjan om precies te zijn. Daar is een heuse UCI-koers vandaag geëindigd. En uh, onze stuur sportcollega Erwin Bak is er de afgelopen week bij geweest. Erwin, je dacht, kom de Giro, daar kun je altijd nog naartoe. Ik doe eens wat anders. Absoluut, absoluut. Iran uh, heeft zo'n uh, grote wielgeschiedenis, maar niet huis. Nee, het is een uh, prachtige wedstrijd door uh, het uh, noordwestelijke gedeelte van Iran tegen de Turkse grens aan. En uh, de UCI uh, heeft uh, de Pro Tour in Europa vooral en een Azië Tour. En een onderdeel van de Azië Tour is de Ronde van Azerbeidzaan. En die werd vandaag uh, voor de 26e keer. Uh, geëindigd en uh, verreden dus. Maar je moet wel een enorme wielenliefhebber zijn... wil je uh, daar naartoe gaan, kan ik me zo voorstellen. Nou, uh, vooral het land uh, Iran uh, trok me enorm aan. En dat er dan ook nog een UCI-wedstrijd... met een heel bond uh, gezelschap aan renners uh, bij... Uh voorbij kan, dat maakt het alleen maar mooier. Nou zijn er voor wielrennen een paar dingen noodzakelijk. Uh, bijvoorbeeld goede ja. hotels. Bijvoorbeeld ja. goede wegen. Bijvoorbeeld uh, goede begeleiding en vrijheid. Uh, ja. Wat van dit lijstje is er aanwezig? Alles. Toch wel? Ja, dat klinkt raar, hè? Ja. Uh, we zitten nu in Tabriz, dat is de provinciehoofdstad van uh, Azerbeidzaan. Uh, Telt 1,2 miljoen uh, inwoners. Uh, is een enorm kom gewoon met raad van uh, stadjes. en ja daar staan gewoon vier vijf sterrenhotels dus uh, de renners zitten nu in een vier hotel met alle begeleiders dus alle 300 mensen die deze koers volgen zitten nu in één hotel en, en hoe... de wegen ja de wegen ja, ja de, uh, dat zou ik vragen wat de wegen betreft uh, het is of een snelweg uh, vier baans van de ene stad naar de andere of het zijn onverharde wegen dus we hebben de afgelopen uh, zes dagen Alleen maar asfaltwegen in de vorm van snelwegen gezien. Rechtdoor uh, vooral. <laughs> ja, en, we, en, we, en weinig bochten. Hoe wordt het door de lokale bevolking naar die wielrenners gekeken? In de plaats waar de start of de finish is, daar uh, wordt enige luchtbaarheid uh, aangegeven. Dan worden er lijkt het wel uh, wat mensen opgetrommeld. Uh, zeker bij de finish elke dag staan, uh, staat wat jeugd die met Iraanse vlaggetjes aan het wapperen zijn... En langs de weg, ja, als we door een stadje rijden, dan loopt iedereen wel uit om uh, ons te zien. En je ziet vooral de verbazing van uh, uh, veel politie. Dan een peloton renners. En dan een hele stoet aan volgwagens. Maar omdat geen één ploeg zijn eigen volgwagen mee mag nemen, rijden we allemaal in taxi's. Dus het is een bonte stoet van taxi's achter elkaar. En daar zitten alle ploegleiders en volgers in. Dus het is een heel. Heel wonderlijk gezicht elke uh, keer als we door die spatjes denderen. Is het veilig? Ja. Uh, nou ja, er is genoeg politie en militairen op de been. Dus uh, daarvoor, uh, laten we zeggen, aanslagen, daar houdt helemaal niemand rekening mee. Uh, ik uh, merk ook geen enkele agressie naar Westelingen toe. Uh, we voelen ons totaal niet onveilig. Mensen zijn juist enorm vriendelijk en behulpzaam. Alleen ja, het, het, het blijft toch een land wat uh, niet gewend is uh, zulke grote groepen mensen uit het westen uh, te begeleiden. Dus ja, het laat er wel eens een steekje vallen. Maar dat is ook meteen de charme van deze ronde. Ik kan me ook voorstellen dat je de afgelopen uh, week wel eens hebt gedacht... ...oh ja, ik ben een Azerbeidzaan, ik zit niet in de Giro. Kan je eens een voorbeeld geven van iets bizars of vreemds dat je hebt meegemaakt daar? Nou... Ja, het gekke is, um, nu we toch over de Giro spreken... Um, de top 5 van uh, de uitslag van deze Tour of Azerbaijan... zou in de Giro kunnen rijden. Zo sterk is het deelnemersveld in de top 5. De top 3 zijn drie uh, Iraniërs geworden. De drie beste wielrenners van Iran. Maar de nummer vier en vijf, die uh, horen eigenlijk thuis... ...in de Giro, waren het niet dat ze net terugkomen van een schorsing. Uh, het betreft uh, Stefano Garcelli en Davide Rebelli. En uh, ja, ik heb met hun gepraat over dat het niet heel wrang is dat zij nu hier zijn... ...en niet in uh, de Giro, maar ja, ze zijn niet meer pro-tour rennen naar hun schorsing. Dus uh, ja, ze, ze, ze hebben geen andere koers op dit moment... ...omdat ze niet kunnen koersen in Italië, omdat alles in het teken staat van de Giro... Dan gaan ze maar naar de ronde van Azerbeidzjan En dat is toch wel erg wonderlijk. Tot slot, eh, Erwin vanuit eh, Azerbeidzjan. Wanneer krijgen we iets te zien in Studio Sport? We vliegen morgen terug naar Teheran. Uh, daar hebben we nog een paar dagen om uh, het land verder uh, te zien. En dan in de loop van volgende week uh, gaan we het materiaal uh, goed bekijken. en uh, daar een mooie uh, samenvatting van maken. Dus ik, uh, ik hoop binnen twee weken. Goed, doe voorzichtig. Dankjewel, Erwin Bak. En van het ene grote evenement naar het andere grote evenement, het atletiek evenement in Nederland, de FPK Games, volgende week in Hengelo, atletiek evenement. Er is een nieuwe geitje daar. Eén onderdeel is van zondag naar zaterdagmiddag verplaatst, het kogelstoten, met de hele wereldtop. En onze landgenoot natuurlijk, Rutger Smit, erbij. En om het nog specialer te maken, gaan de kogelstoters hun kunstje doen in het centrum van Hengelo, te midden van het winkelende publiek. Gio Lippens daarover in gesprek met de nummer 2 van de wereld uh, van het WK van 2005. Rutger, we zitten op de tribune van het Fanny Blankers -Koen Stadion en kijken naar het middenterrein waar jij normaal gesproken zou gaan kogelstoten. Alleen kogelstoten is niet hier tijdens de FBK Games. Het moet een hele rare gewaarwording zijn voor jou. Ja, het ja, is wel even iets anders. Maar aan de andere kant is dat wel ja, gewoon gaaf. Uh, het publiek zit er onwijs dicht, uh, dichtbij op... En uh, ja, dat, dat is wel een extra motivaat, uh, motivatie voor, uh, voor onze werpers. Ik heb met, uh, met collega's gesproken. Ik ben net terug uit een trainingskamp in Amerika. Ik heb twee jongens gesproken die hier ook aan meedoen. En uh, die zeiden, ja, geweldig. Uh, in Stockholm uh, gebeurt het al twee of drie jaar. En in Zurich uh, hebben ze het ook gedaan vorig jaar. De, zelfs in de, in de stationhal. En, uh, maar uh, die zeggen ook, ja, Hengelo, daar gaan we zeker aan meedoen. En we kijken er heel erg naar uit. En ja, ik ook. Normaal gesproken zou je zeggen, zo'n stadion als hier in Hengelo, iedereen zit er bovenop. Ja, dat is, dat is zo. Maar uh, ik heb altijd gezegd, je moet de atletiek ook naar de mensen toe brengen. En uh, van, ja, met lopen zie je hoe, hoe hard het gaat als je hè, langs dat rechte stuk uh, zit, dan zie je hoe, hoe hard iemand loopt. Maar niemand weet eigenlijk hoe zwaar 7 en een kwart kilo is, het gewicht van onze, van onze kogel. En niemand weet eigenlijk hoe ver 20 meter is. Ja, vanaf hier lijkt die bak. Ja, als je op het, op, op, op, op het tribune zit, ziet zo'n bakken niet echt, echt groot uit. Maar als je 20 meter uittelt... Ja, de gemiddelde tuin in Nederland is geen 20 meter lang. Dus wat dat betreft ja, is dat toch een hele afstand. En als er dan mensen echt van, ja, drie meter erop zitten... dan kunnen ze zien hoe ver het is. En ja, dat is ik heb het eerder zo'n wedstrijd meegemaakt... waar de mensen dichterop zitten... En uh, kreeg toen alleen maar positieve reacties. Dus, uh... Want jij was erbij bij de Olympische Spelen van Athene, waar het kogelstoten uh, heel ver weg werd gehouden. Ja, dat werd toen een Olympia gehouden. En ja, dat is een beetje hetzelfde bedoeling. En kijk, er zaten ook 30.000 mensen alleen voor het kogelstoten. Dat was enorm, een enorme ervaring. Enorm, enorm gaaf ook. En hier zit iedereen nog dichter erop. En er zitten geen 30.000 mensen, zullen er zijn. Maar toch, dat maakt niet uit. Dat ziet er zo. Ja, zo gaaf uit als er mensen gewoon ja, rijden dik dicht langs de kant van, uh, van de kogelbak staan. Dat, uh, dat geeft voor ons uh, werpers, kogelstoters, uh, enorme kick. Het is geen kermiswedstrijdje, hè? want de hele wereldtop is er. De Olympisch kampioen is er, de wereldkampioen is er, jij bent er. Ja, dat bij wijze van spreken alleen uh, Reese Hoffa is er niet bij. En dan kan het bij wijze van spreken een finale in, uh, van een WK zijn. Dus ja, ja dat is gewoon... Absoluut de beste van de beste die zijn er. En uh, daarom ook. En iedereen wil hier ook zijn. De, omdat het in het, uh, het centrum wordt gehouden. Dus uh, nee, dat wordt, een, uh, wordt, een, wordt een, gewoon een hele mooie wedstrijd. Je hebt een paar magere, moeilijke jaren achter de rug geblesseerd geweest. Je bent er weer hè? Ja, ik ben er weer. Dus uh, ik ben in oktober ben ik weer begonnen uh, pijnvrij. Want ik had een uh, rugblessure. Pijnvrij ben ik begonnen met trainen. En uh, ja, dat was gewoon wennen. Maar uh, het is toch wel heel snel gegaan. Ik heb, indoor heb ik een goede rand trail laten zien met gestoten. Ik ben in Amerika, net in Amerika geweest, heb ik een wedstrijd discus gedaan. En uh, de eerste wedstrijd was uh, goed voor uh, na WK-kwalificatie, maar ook nominatie voor Olympische Spelen. Dus dat is ook gewoon een hele mooie comeback. En uh, ja, dat is ook, ook een teken dat, dat ik enorme basis heb waar ik op kan vertrouwen. En uh, ja, dat het alleen maar nog beter kan gaan. Dus is het voor jou nu ook weer een kwestie van nu of nooit? Je hebt ooit geroepen, ik wil nog één keer naar de Olympische Spelen... om gewoon te gaan voor twee keer goud. Of het haalbaar is of niet, dat is een tweede. Maar ik ga ervoor. Ja, zeker. Dat, dat, dat is mijn doel. Dat is, uh, dat, dat is wat ik in mijn achterhoofd heb. Uh, ik doe kogel en discus. En ik ben er allebei, uh, ja, toch als ik het zo mag zeggen, wel goed in. Ik heb een keer zilver gehaald op een WK. En een brons met kogel en brons met, uh, met discus. Ja, en, en het zit altijd zo dicht bij elkaar. En als je een medaille kunt halen op een WK, dan kun je, ook, dan kun je het ook een keer winnen. Nou ja, als je het WK kunt winnen, kun je ook Olympisch kampioen worden. Dus, uh, ja, ik, ik ben enorm blij dat ik nu weer alles kan doen. Dit jaar wil ik gewoon kijken, wil ik gewoon genieten dat ik weer terug ben. Mooie wedstrijden doen en op mijn oude niveau terugkomen. En van aankomend winter wil ik een stap maken en dan wil ik... Ja, een, een, een gooi doen naar mijn, naar mijn doel, mijn grootste doel. Stel hè, je haalt je doel daar. Meteen stoppen? Poeh, dat is een hele moeilijke vraag. Dan moet je me dan na die tijd vragen. Maar ja, weet je, ja. ja en een nee. Want ja, ik zou er ook van willen genieten tijdens wedstrijden. Dat je dan, dat je dan twee keer Olympisch goud zou hebben gehaald. Maar, maar ja, goed, dat is, dat is dan. Dat is voor dan. Dan moet je me dan nog een keer vragen. Maar... Het is jammer dat het radio is. Hè, want het glunderende gezicht zegt genoeg. Ja, Nou ja, goed. Ja, weet je, ja, ik, ik ben onwijs gretig. Dat, ik, ik heb het gewoon gemist twee jaar lang. En de vraag was ook: hè, kom ik terug? En uh, nou ja, de eerste wedstrijden blijkt gewoon dat ik, uh, dat ik uh, ja, gewoon heel sterk terug ben gekomen. Niet helemaal op mijn oude niveau nog, maar het zit er gewoon in. En ik voel dat het erin uh, zit. En ik heb zelf nog het gevoel dat er nog veel meer in zit. En niet alleen uh, mijn persoonlijke records: 21-62 met kogel en uh, 67-63 met discus. Uh, ik zeg niet dat ik het dit jaar verbeter. Uh, maar ik wil gewoon die stap maken uh, richting die afstanden. En volgend jaar moeten ze eraan. Rutger Smits, volgende week in het centrum van Hengelo tegen Giel Lippens. Straks het oog met Mieke van der Wey. Wij zijn klaar. Goedenavond. Wij zijn in opstand vandaag, want er is een vrouw doodgegaan gisteravond. Vrouwelijke gedetineerden in opstand wegens de dood van een medegevangene. Toen is mevrouw de grond gaan liggen, waarop wij nog een keer gebeld hebben... om te vragen of de deur open mocht. En die mocht wederom weer niet open...